Ook was het het eerste westerse land dat de Syrische Nationale Coalitie erkende als de enige wettige vertegenwoordiger van de Syrische bevolking. In het Amerikaanse Newtown, waar vrijdag een schietpartij was op een basisschool, is een kerk ontruimd na dreigementen. Op last van de politie werd de dienst beëindigd. Het was een dienst waarbij de slachtoffers van de schietpartij werden herdacht. Kerkgangers en media moesten meteen naar buiten. De Washington Post schrijft dat het ging om een telefoontje... waarbij de beller zou hebben gezegd dat hij het karwei van zijn vriend ging afmaken. Volgens Amerikaanse media is er bij de kerk niets verdachts gevonden. In Parijs hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het homohuwelijk. Volgens de organisatie waren 150.000 homo's, lesbo's en sympathisanten op de been. De politie houdt het op 60.000. De Franse regering werkt aan een voorstel... waarin ook adoptie voor homoseksuele stellen mogelijk moet worden... Vorige maand demonstreerden nog honderdduizend mensen tegen de plannen. Conservatieve en religieuze groeperingen zijn fel tegen het homohuwelijk. Bij een serie bomaanslagen in twee steden in het noorden van Irak... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. In Kirkuk gingen kort na elkaar bommen af bij twee moskeeën... en een televisiestation dat banden heeft met de shiiten. Die bommen doodden zes mensen... In Jalula was er een explosie bij het kantoor van de Koerdische politieke partij Puk van de Iraakse president Talabani. Bij die aanslag kwamen twee mensen om. Het weer vanavond droog, vannacht vanuit het zuiden opnieuw buien. Het koelt af na een graad of vier. Morgen veel bewolking in enkele buien, een zeekans op onweer en hagel. Het wordt daar een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 En daarom vind je de laagste premies op independer.nl. Indiepender.nl haalt het beste in verzekeraars naar boven. Help kinderen die een deken op hun verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independer.nl.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 Ja, goedenavond langs de lijn op een zondag waar veel gebeurde op de voetbalvelden. Bij Feyenoord-Ado Den Haag bijvoorbeeld. Hagenal Lex Immers voelde zich vandaag prima thuis in de Kuip. Als je naar het voetbal gaat kijken is dit wel een beetje mijn voetbal. Ook natuurlijk een beetje ja, de beuk erin en gaan. En, en dit zijn mooie vechtwedstrijden. die ja, Feyenoord-Ado zijn altijd gekke wedstrijden. Feyenoord-Ado Den Haag. Dat is een belangrijk deel in ons voetbaloverzicht. Deze week bespreken we het weekende met collega Jeroen Gruter. Verder deze uitzending een openhartig gesprek met Theo Bosch. De trainer van FC Dordrecht. Ik kreeg een jaar geleden te horen dat hij al kanker heeft. Dit lichaam heeft me gebracht met wie ik nu ben, en dat, dat, dat is zo. Ja, het enige wat uh, dit lichaam nu doet is me een beetje in de steek laten. En verder praten we met twee Nederlandse hockeyers... die vandaag onder de hamer zijn gegaan. Ze werden geveild voor de nu al prestigieuze Hockey India League. En er is live voetbal. Wat wil je als de nummer 1 tegen de nummer 2 speelt in Spanje? Barcelona tegen Atletico Madrid. Frank Wilaat. 48 minuten zijn we onderweg. De eerste helft was 1-4 te noemen. Naar de eerste 35 minuten voor Atletico in Camp Nou nota Valcao maakte de 1-0, maar daarna kwam Barcelona terug. Uit het niets, een prachtige goal van Adriano. En vlak voor rust de 2-1 van Busquets, dus de thuisploeg leidt. Dit en meer, tot 11 uur in NWS langs de lijn. Goed, Johan Lammers, daar gaan we het eerst over hebben. Want hij volgt Leo van Vliet op als bondscoach van de mannen wielrenners. Lammers was al bondscoach van onder meer de dames. En de veldrijders niet te vergeten. En is fulltime in dienst bij de wielerbond. Zijn functie wordt dus min of meer uitgebreid, zeg maar. Johan Lammers is aan de telefoon. Johan, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Was het een grote verrassing? Nou, nou, ja goed, het is een proces, hè? nadat uh, uh, uiteindelijk het contract van Leo niet verlengd werd. En uh, daar is men er intern gaan kijken van, nou, wat, uh, wat gaan we ermee doen? En uh, nou, ik heb toen uh, ook wel mijn ambitie uitgesproken. Hè? En uh, van de een is het andere gekomen. En uh, ja, nu is uiteindelijk de kogel door de kerk. Ben je zelf uh, uh, naar de verantwoordelijke gestart en heb gezegd van... luister, ik heb er wel zin in of hebben ze je uh, gevraagd? Wie was er het eerste? Nee, het is in onderling overleg uiteindelijk een beetje gekomen. Uh, Torreld Venenberg die heeft mij uh, daarover toen ingelicht. En uh, zodoende is het uh, gekomen. Ja. En uh, nou ja, dat ik erover na moest denken en uh, et cetera. Nou ja, en ik heb daarna hem, uh, uh, gezegd dat ik het graag zou willen doen. Ja, de, uh, Torreld Venenberg is de technische directeur van de, van de KNWU. Wa waarom, ja. waarom heb je ja gezegd? Nou, omdat het... Uh, Bondscoatschap is toch een uh, prachtig vak. En uh, in dit geval... Uh, ik had altijd wel eens een keer de, de, de ambitie om... zeker ook nog in het uh, professionele milieu... alhoewel bij de vrouwen het ook al steeds professioneler wordt... om daar aan de slag te gaan. En uh, ja, het, het leek me een mooie uitdaging. Dus uh, zodoende. Ja. Um, nou was je al bondscoach bij de dames, bij de veldrijders. Nu, nu, nu dit erbij. Wordt dat niet een beetje ja. veel? Nou ja, dat, dat, dat zou je verwachten. Aan de andere kant is het ook zo dat uh, bij het vrouwenuren, ik deed natuurlijk de hele uh, projecten, zeg maar vooral junior, zoals junioren en onder 23. Maar uh, dat zal ik uh, veel en veel minder doen. Ik blijf toch wel de topsport doen bij de vrouwen, alhoewel dat ook uh, wat minder is. Zeker ook omdat er uh, meer professionele teams gekomen zijn die ook heel veel activiteiten hebben. Dus uh, wat dat betreft uh, worden daar de activiteiten enigszins uh, teruggeschroefd En uh, ja, dan blijft er uiteindelijk wel ruimte over om uh, deze taak verder in te vullen. Ja, en in tijden van uh, bezuiniging, zeker ook bij de KNWU... omdat er natuurlijk minder geld naar het uh, wielrennen gaat... weten we sinds, uh, sinds twee weken, was het geloof ik, van NOCNSF. NSF. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat dat misschien ook een rol heeft meegespeeld... om niemand van buitenaf aan te nemen. Nou ja, dat, dat, dat speelt ook mee, maar uh, op zich... Uh, nou ja, het schouwwielrennen doet het gewoon heel goed. En uh, wat dat betreft zijn daar weinig bezuinigingen. Alleen uh, op het, uh, ja, talentontwikkeling, daar moeten we wel een beetje op de centjes passen. En, uh, en wat, wat het hardste geraakt is, is eigenlijk het baanwielrennen. Hm. Dus, uh, maar voor de rest uh, kunnen wij toch nogal redelijk uh, uh, de activiteiten doen die nodig zijn om te doen. Ja, je hebt net uh, gezegd, ik heb er een tijdje over na kunnen denken... of ik het wel of niet doe. Uh, vervolgens teken je een contract uh, bij de mannen tot en met de Spelen van Rio 2016. In die periode ja. dat je nadenkt om, of je het wel of niet gaat doen... heb je ook vast nagedacht over wat je wil bereiken en of dat ook te bereiken is. W wat, is wat zijn je ambities? Nou ja, goed, uiteindelijk zijn de ambities om, uh, om mooie resultaten te halen. En uh, in ieder geval een cultuur uh, te hebben uh, waarvan ik vind dat zou moeten zijn. Dat is de cultuur toch op basis uh, van respect en wederkerigheid. Dus wat dat betreft uh, is dat voor mij de eerste stap. En uh, nou ja, goed, ik, ik ga eerst met alle uh, beroepsrenners praten... en uh, kijken wat, uh, wat er verder voor mogelijkheden zijn. Uh, goed, in het verleden is het altijd vaak geweest... Ja, alleen het wereldkampioenschap en dan komen een aantal renners... die worden geselecteerd, die komen een paar dagen van tevoren naartoe. En uh, nou is een tactisch plan. En uh, dan uh, wordt er uh, gekoest. Maar goed, ik moet daar nog eens goed over nadenken. En ook in overleg met de sporters. Uh, nou ja, bepalen wat er uiteindelijk mogelijk is. Ja, ja respect en wederkerigheid. Dat uh, klinkt eigenlijk logisch. Je zegt dat, dat je dat wil bereiken. Terwijl ik denk, dat is het toch al. Want als het er niet is, is het niet goed. Nee, nou ja, goed. Bij, bij sommigen is dat wel zo. Maar niet altijd. Ja. Dus... Uh, ja. Dus het gedrag van sommigen, uh, dat moet nog even aangepast worden... of de piketpaaltjes moeten nog even geslagen worden. Laten we het zo zeggen. Nou, zo, zo zou ik het niet direct zeggen. Maar ik denk dat... Uh, uh, nou ja, nogmaals, ik, ik ga eerst met de sporters praten, met de renners praten. Ik, ik wil ook hun ambities horen, hoe zij erover denken. En uh, nou ja, de cultuur die ik dan wens, nou ja, dat zal ik ook aan hen uitleggen. En uh, hopelijk uh, gaan ze daar ook in mee. Goed. Wij zijn benieuwd. En wij wachten af. Succes met... Uh, de uitbreiding van, uh, uh, van de functie... bij KNWU. Johan Lammers. Bondscoach van de mannenwielrenners. Dag. Ja, dankjewel. Goed. Graag. Dat was Johan Lammers dus. 10 over tien. We horen geluid van... kant uh, nou. Dus uh, Frank Wilaars bij Barcelona tegen Atletico Madrid. 54 minuten zijn we onderweg. Het is 2-1 voor Barcelona. Maar Atletico Madrid geeft de, de koploper... ...in de Premier division. Uitstekend uh, partij. En uh, probeert in ieder geval te voorkomen dat de voorsprong van Barcelona... ...van 6 punten op de ranglijst ten opzichte van Atletico... Uh, ...niet uh, wordt vergroot. En uh, dat probeert het onder andere door de linies lekker kort op elkaar te houden. Dat maakt het voetballen voor Barcelona behoorlijk lastig. Maar tot nu toe, in, uh, met name in de laatste fase van de eerste helft... ...kwam Barcelona er wel een paar keer aardig doorheen. Met name na die 1 1 van uh, Adriano... Toen had Barcelona echt het heft in handen en werd het een paar keer behoorlijk gevaarlijk. Daarvoor was het voornamelijk Falcao die gevaarlijk was geworden. Ook een prachtig doelpunt van hem. Heerlijk stiftje door hem gemaakt in de korte hoek. En daarmee eigenlijk Barcelona een klein beetje in verlegenheid gebracht. Nu Barcelona aan het voetballen en probeert Iniesta weg te draaien bij zijn tegenstander. Dat lukt niet. Dus is het Courtois, die daar de bal op raapt, gaat Atletico voor de eerste keer in deze wedstrijd wisselen. Het is nog niet gedaan. 55 minuten onderweg. Het zit nog zo lekker kort op elkaar. En Atletico heeft natuurlijk gewoon Falcao zoals Barcelona Messi heeft 2-1. Goed, het zal van even de Spaanse competitie. We gaan uh, ons concentreren op de vaderlandse competitie. Het uh, begon een beetje traditie te worden, Ajax, dat na de winterstop aan een enorme inhaalrace moet beginnen om kampioen te worden. Dat lukte de ploeg van Frank de Boer dan uiteindelijk ook. Dit seizoen ziet de uitgangspositie van de landskampioen er een stuk beter uit. Ajax profiteert van het puntenverlies van PSV. Door de 4-2 overwinning op Willem II is het verschil met de koplopers PSV en Twente maar één punt. Wat kan er dan nog misgaan voor de Boer? Er kan nog heel veel misgaan. Eh, omdat we misschien niet in deze situatie gewe geweest zijn. Om zo dicht bij eh, de koppositie te zijn. Uh, dus. Ja, dat is weer een andere uh, situatie. Dus ik vind uh, dat we gewoon de dingen moeten doen waar, waar wij in geloven. En dat hebben we ook niet veranderd toen we ook uh, 13 punten of 10 punten achter stonden. En ook uh, dit, dit jaar niet. Uiteindelijk denk ik, als we erin blijven geloven, dan kunnen we van iedereen winnen. En dan hebben we de kans om kampioen te worden. Ja, De Eredivisie-week-einde bespreek ik met collega Jeroen Grutte. Jeroen, goedenavond. Uh, uh, hoe schat jij die kans in dat Ajax uh, het inderdaad gaat flikken? Die kans is, uh, ja, dat is niet eenvoudig te zeggen op dit moment natuurlijk. Maar die is ook niet onaanzienlijk. Omdat Ajax in ieder geval in aangewend is geraakt... de afgelopen seizoenen al uh, met dit bijltje te hakken. Uh, ook om kampioen te worden. In de afgelopen jaren is gebleken dat een elftal vaak even tijd nodig heeft... om, om dat te leren als het ware. Hè. Denk maar eens terug bijvoorbeeld aan AZ in het jaar met Van Gaal. Dat is op de laatste speeldag uh, verloren. En dan worden ze een paar jaar later wel kampioen. Twente ja. heeft er een aantal keren tegenaan geschurkt en werd uiteindelijk een We dus gaan we naar sport. Doelpunt in de kamp Nou. Missy maakt 3-1 voor Barcelona. Op het moment dat Atletico wil uitverdedigen dat Slordig doet... het balverlies leidt halverwege de eigen helft. Missy de bal oppikt en hij schiet van 20 meter de bal. Onbereikbaar voor Courtois tegen de touwen. En dan denk je toch, die wedstrijd is gespeeld. Messi maakt doelpunt nummer 89 in het jaar 2012. En Falcao tegen Messi staat 1-1. Maar Barcelona staat op 3-1 tegen Atletica. Een fenomeen, dat, uh, dat blijft het. Maar daar hadden we het niet over. We hadden het, Jeroen, over uh, over. Ja, kampioen leren Ajax. worden ja. eigenlijk. Hè? Ja. En uh, de druk die uh, dat met zich meeneemt. Nou, uh, Twente heeft het dus ook uh, moeten leren. En won uiteindelijk dus ook die titel. En de afgelopen twee jaar is Ajax met vallen en opstaan en geslaagd om uh, twee keer achter elkaar die titel te pakken. En uh, een groot aantal van de spelers die nu spelen, die hebben dat uh, ook meegemaakt. En ook binnen de club is er in ieder geval weer die, uh, ja, die, die, die, die wetenschap van hoe dat moet en hoe dat gaat. Dus ik denk dat dat wel helpt in de tweede helft van de competitie. Maar aan de andere kant, het zit allemaal zo dicht bij elkaar en uh, de niveauverschillen zijn zo klein. Je weet niet wat er gaat gebeuren in de winterstop, want er ja. kunnen spelers verkocht gaan worden. Uh, Ajax gaat in tegenstelling tot, uh, tot de andere ploegen in de top uh, nog Europees voetbal spelen. Gaat dat nog... Uh, ze tol eisen. Dus ja, aan de ene kant zeggen ja, ze hebben een, een behoorlijke kans. Aan de andere kant, uh, die andere vier hebben ook een heel behoorlijke kans. Ja, kan alle kanten op. Zo uh, Ja, het rond. Ballen rond. <laughs> en na de rust worden de botjes verhangen. Van, van die dingen. Ja. Um, uh, het, het, de Ajax heeft het zichzelf wel behoorlijk moeilijk gemaakt. Uh, 2-0 voor. Dan denk je, ja, dat mag eigenlijk niet meer mis. En dan gaat het, toch, uh, gaat het toch weer de andere kant op. Maar het gebeurde heel vroeg in de wedstrijd al, hè? Die 2-2 of bedoel je die 2-0? Ja, die 2-2. Nou, hij stond al binnen de kortste keer met 2-0 voor. Uh, Ik ja. kan me voorstellen ja. dat je dan denkt: van oké, okay, is het zo'n wedstrijd? Nou, uh, laat de bal maar rollen. En dan komt uh, Willem 2 toch terug tot 2-2. En die houden dan een tijdje stand. Maar als je de wedstrijd ziet, dan weet je natuurlijk dat vroeg of laat uh, Ajax toch uh, 3-2 gaat maken. En dat het dan voorbij is. En dat bleek ook zo te zijn. Het wordt ja. uiteindelijk 4-2 Deelde had eigenlijk geen moment in paniek is geraakt tijdens de wedstrijd. Een kwestie van geduld, daar komt het eigenlijk ja. opnieuw. Ja. De wedstrijd van de weekend was het duel tussen Feyenoord en ADO Den Haag. Toen het 1-1 stond, zat iedereen al op het puntje van zijn stoel. Daarna gebeurde er van alles. Kaarten, strafschoppen, uh, uh, doelpunten. Dat volgde elkaar allemaal in rap tempo op. Het was een adembenemend duel. Een uitgebreide compilatie van wat er allemaal na die 1-1 gebeurde. Nou ja, natuurlijk. Kijk, als je net voetbal gaat kijken, is dit wel een beetje mijn voetbal. Ook natuurlijk een beetje ja, de beuk erin gaan. En, en dit zijn mooie vechtwedstrijden. Die ja, Feyenoord aders zijn altijd gekke ja. wedstrijden. Er is ook al een momentje geweest met Beugelsdijk en Pellen. En Wormgoor en Pellen. Ja, het lijkt er toch op dat er, als er straks weer een twijfelgeval is in dat schafstopgebied... ...Bossen wel eens zou kunnen besluiten om dan toch die penalty maar aan uh, Feyenoord te geven. Vooralsnog is het niet zover. Ja, dat, had die, dat idee had ik op dat moment. Want uh, ja, ze lieten zich een paar keer vallen. En, uh, ja, ik weet niet of het dan wel een penalty was die, die keer ervoor. Maar uh, ja, dan weet je wel dat de kans groter wordt op het moment dat er uh, weer iets gebeurt. Er waren vijf twijfelgevallen. En bij het zesde twijfelgeval zegt Ruud Bossen... ...nu leg ik de bal op de stip. Uiteraard is Graziano Pelle daarbij betrokken. Want die is er altijd bij betrokken. Ja, nou ja... Uh,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 De scheidsrechter zegt, beoordeelt uh, dat het penalty is. Uh, er komt hoge bal, uh, Pelle wil in duel, krijgt een duw in zijn rug. Uh, voor mij uh, 100% geen probleem. En Bossen zegt, ja, nu kan ik niets anders doen dan een uh, penalty geven. En dat doet hij dus. Uh, optelsommen, uh, bestaan niet, dus ook in deze niet. Daar komt Immers met de aanloop. En ja hoor, in de linkerhoek. De keeper van Adel in de rechterhoek. En Lex Immers zet Feyenoord aan de leiding voor de tweede keer deze middag. Ik denk, nou ja, uh, 2-1 uh, in de rust. Ik denk, nou ja, dat moeten we gewoon vasthouden en proberen de score uit te, uit te bouwen. Ja, dat gebeurt niet. Door een, door een moment ja, wat ik zeg dat ik niet alles kan waarnemen. Dan gebeurt er iets. En ja, daarna krijg uh, je een penalty. Daar komt Van Duinen, van Duinen. En een redding van Mulder. Nou, nou, nee, een penalty. Een penalty voor Ado. Ja, ja, goed, uh, in de wedstrijd uh, zie ik dat uh, Indy van Duin een duur geeft. Op het moment dat hij hem wil inschieten. Nou, dan uh, is het een strafschop. Wie oh, wie heeft er nu een gele kaart gekregen? Ja, ik denk dat men bij Feyenoord zich ook afvraagt. Oh, rood voor Martens Indy. En omdat uh, het voorkomen van een uh, scoringskans, is, is het voor mij een rode uh, kaart. Die penalty wordt nu door Danny Holla benut. Zesde penalty van Ado Den Haag. De vijfde van uh, Holla. En het is 2-2 in de Kuip. Ja, op een gegeven moment kom je in een situatie dat het vechtvoetbal wordt. En uh, ja, dan gaan daar ook uh, gaan de kaarten vallen, dat weet je. En dan uh, ja, worden daar stevige duels uitgevochten. Rode kaart voor Tom Beugelsdijk. Het gaat nu uh, heel erg hard. Ik heb ik ervoor gewaarschuwd in de rust, want de emoties liepen hoog op. Ze hebben de manschappen bij elkaar gepakt. En uh, nou, dat is, dat, daar gooi je de wedstrijd, mee, uh, gooi de wedstrijd mee. En dat heeft Bossen wel goed gezien. Er gaat een vuist mee en die vuist van Beugelsdijk treft het hoofd van Immers. Nou ja, kijk, Beugelsdijk, ik ken hem goed...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 Uh, in deze. En ja, goed, uh, absoluut geen twijfel. En Tom Beugelsdijk gaat dus achter Martens Indiaan. Het blijkt dus toch dat voor iemand die voor het eerst in de, de Kuips wil... Uh, uh, ja, dat dat dan waarschijnlijk iets te veel van het goede is. En we zijn nog met 10 tegen 10. Oh, en Pelle. Pelle. Pelle gaat er ook af. Als Bossen heeft gezien wat Pelle nu deed. Want Pelle werkt iemand naar de grond van ado Den Nou ja, uh, ik heb het zelf niet beoordeeld. Het gebeurt achter mijn rug. En ik krijg van mijn assistent door dat uh, Holla... Uh, absoluut niet met de hoofd geraakt is, dat hij met de borst geraakt is. En ik heb de beelden gezien en dat klopt ook. Als ik zie dan hoe Holla dat uh, bespeelt om, om te gaan liggen... alsof hij een klap in zijn gezicht krijgt. Ik vind... Uh... Dat past niet in het voetbal, vind ik. Dan een corner van Feyenoord. Filena, die net van een meter of twintig in de handen van Coutinho heeft geschoten... neemt nu de corner namens Feyenoord vanaf de rechterkant. Nog vijf minuten. Bal komt bij de tweede paal. Daar is Pelle. En Coutinho op de lijn. Immers en weer Coutinho. Ja, uiteindelijk scoren we via een ja, klutsbal 3-2. Ja, ik weet niet hoe hij erin gaat. Maar. Nou, nou, dit past allemaal wel in die wedstrijd. Ook oh, Boetje is nog met een gevoelig balletje. En dan gaat hij er toch in. En is het Stefan de Vrij die de goal maakt voor Feyenoord. Het stadion werkelijk om zijn grondvesten en heeft Feyenoord de goal te pakken tegen ADO Den Haag. Um, ja, Sherry die, uh, dekt de paal en ja, die bal zou waarschijnlijk net na zijn gegaan. maar in zijn reflex raakt hij hem toch aan en uh, ja, heel zonde. Hij valt net binnen, dus uh, zonde. Zo komt Feyenoord dus op een 3-2 voorsprong. De eigen goal van Sherry nadat de vrijdus de bal aanraakt. Volgens mij die keer daarvoor uh, haalde hij die hem eruit. Dus, uh, ja, en nu uh, net erin, helaas. Kan gebeuren. bal over de zijlijn. En dan is het afgelopen. Het is uh, ja, spannend geweest. Bloedstollend. Er zijn schandalige dingen gebeurd. Er zijn verkeerde beslissingen genomen. Maar wat blijft staan is dat Feyenoord drie punten overhoudt aan dit voetbalgevecht. Ja, tuurlijk. Dat was, dat was noodzakelijk. Als we, willen dan, uh, als we echt willen meedoen, dan, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. Ronald Koeman als laatste spreker. Uh, Immers hebben we gehoord, Koeman hebben we gehoord... Uh, Stijn hebben we gehoord, Coutinho hebben we gehoord. We hadden eigenlijk gewoon het hele tweede gedeelte van de tweede helft... gewoon integraal ja. kunnen uitzenden. Hallo gekund. Dan we weer uh, op het puntje van de stoel gezeten. <laughs> ja, wat een wedstrijd. He? Was het, uh, uh, of Kan je dit verwachten van Aro Feyenoord? Er is wel een bepaalde rivaliteit tussen uh, Rotterdam en Den Haag. En uh, deze ploeg hebben we al een, een verleden met elkaar. Natuurlijk ook die dwarsverbanden. Met, uh, met Lex Immers bijvoorbeeld, uh, Wesley Verhoek... Maar aan de andere kant dat het uh, zo'n explosie zou worden, dat had ik ook niet gedacht. Nee. Waar zat hem dat dan in? Ja, dat of is het onvoorspelbare wat in de wedstrijd gebeurt. Dat, dat kan wel eens gebeuren. Dat zijn vaak ook irritaties uh, die oplopen. en dan uiteindelijk uh, culmineren in uh, tot wat er is gebeurd. Hmm. En. Dat, dat kan iets kleins zijn, maar dit was natuurlijk uh, vanaf het begin gebeurde van alles en nog wat. Uh, er zijn spelers op zoek naar penalties, er worden overtredingen gemaakt, maar het was met name gewoon een wedstrijd waarin twee ploegen probeerden om te winnen en die speelden echt een, een spel van, van alles of niets. Ja, dan is de kans dat zoiets gebeurt groter dan wanneer het gewoon een, een lofbaar spelletje is. Zou jij dit als commentator, als je hem live moet verslaan, een, een mannelijke wedstrijd noemen of een wedstrijd waarin het over het randje gaat? Nou, het zit er een beetje Tussenin, denk ik. Want uh, ja, oké, okay, ik hoorde Ronald net in het verslag van vanmiddag zeggen... dat het uh, af en toe uh, schandalig was. Nou, dat, dat weet ik niet. Want dan, dan denk ik eerder aan uh, noppen die in vlees terechtkomen en dergelijke. Het was gewoon echt uh, heel pittig. Maar ik hou er eigenlijk wel van als, als spelers alles aan doen om te winnen. Ja. Uh, ik denk dat de scheidsrechter een hele belangrijke rol speelt in deze wedstrijd... door aanvankelijk heel veel toe te laten. En dan passeert hij eigenlijk een grens... Waardoor het voor de spelers niet helemaal duidelijk meer is wat er wel en wat er nog niet kan. En dan bevind je je als speler al vrij snel net aan de andere kant van de grens. En dan moet de scheidsrechter toch gaan ingrijpen met terugwerkende kracht. Mm. Ja, en dan is eigenlijk alle begrip verdwenen waardoor dingen zich opstapelen. En, en dat kan leiden tot zo'n explosie. Is het begrip uh, verdwenen of neigt dan ook m, dat grote woord respect te verdwijnen? Ja, dat vind ik. Uh, dat is een hele moeilijke, precaire discussie natuurlijk. Met alle gebeurtenissen van uh, vorige week. Met het overlijden van uh, Richard Nieuwenhuizen, Die grensrechter bij Buitenboys. En alles wat daarna is gebeurd. En. Uh, Respecteren, dat is natuurlijk, eigenlijk is dat gewoon heel normaal hè? dat je elkaar respecteert en dat je op basis van respect ook uh, gedraagt in een voetbalwedstrijd en op een voetbalveld. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk ook het aspect emotie en het aspect strijd. Het is een wedstrijd en voetbal is een contactsport. Dus er kunnen dingen gebeuren. En op het moment dat daar uh, iemand leiding aan geeft die niet helemaal duidelijk meer is in, in wat hij nou uh, uitstraalt en wat nou de bedoeling is, ja, dan heb je een grotere kans dat er iets kan gebeuren zoals vanmiddag is gebeurd. Ja, ja. Um, uh, het woord respect, ik zei het al. Uh, uh, vorige week hebben we het er uitgebreid over gehad. Wij niet alleen trouwens. Um, gisteren die opmerkelijke actie van scheidsrechter Gusebejuk... die uh, Groningen trainer uh, Robert Maaskant zo'n zo, zo bandje met het woord respect toont. En dan is de vraag um, of er vandaag in de Kuip genoeg, genoeg respect was. Roland Koeman en scheidsrechter Ruud Bossen die geven daarop antwoord.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 Ja goed, dat is een, een actie uh, die, die mijn collega gisteren gedaan heeft. Ik denk uh, dat we zo'n bandje niet nodig moeten hebben. Omdat de trainers zich uh, moeten realiseren dat ook hun en wij uh, meedoen aan, uh, aan, aan schone voetbal. En dan moet je proberen dit soort dingen achterwege te laten. En maar je mag op een normale manier mag je toch communiceren met een scheids of een vierde man. En dat heeft zowel de trainer van Ado gedaan alsof ik... Als ik... Dus uh, laten we nou niet uh, naar de andere kant doorslaan. Nou, dat sluit uh, naadloos aan met wat jij net zei, uh, Jeroen. We hoeven we niks aan toe te volgen, denk ik? Nee, eigenlijk niet. Uh, kijk, om respect vragen, dat is eigenlijk een beetje potsierlijk. en... Uh... Ja, hoe goed uh, Kuzubiuk ook is als scheidsrechter. dat was het natuurlijk wel die actie van, uh, van zaterdag. Ja, respectvragen daarover gesproken. Een speler deed het vanmiddag. Bij Vitesse uh, uh, was er te weinig respect van het thuispubliek. De ploeg stond 1-0 voor, was virtueel gedeeld koploper. Maar vervolgens werden ze toch uitgefloten door de supporters. Hier gebeurt het als uh, Veldhuizen die bal uh, uh, over de zijlijn trapt. En vervolgens reageert Theo Janssen daarop, die gebaard naar het publiek van waar zijn nu tevreden, mee bezig. Nou, dat uh, fluitconcert viel bij hem dus echt helemaal verkeerd. Het publiek is heel kritisch, heel kritisch. En uh, ja, dat. dat, dat ik, ik, ik ben dan aan het denken, hoe kan dat, hoe, kan, hoe kunnen we nou zo kritisch zijn? Uh, we staan bovenaan, we stonden bijna bovenaan, die staat 1-0 voor, uh, gedeeltelijk eerste op dat moment.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 Ja, ik vind het heel opmerkelijk dat iemand met zoveel ervaring... zich toch nog zo uit het veld laat slaan. Maar hij kopt die bal gewoon te zacht terug en daardoor ontstaat uiteindelijk die goal. Um, ik kan me er wel iets bij voorstellen, want Theo is een ongelooflijk gevoelsmens... Hij is terug op de oude nest. Nou, de verwachtingen zijn toch hoog gespannen. Vitesse doet hartstikke goed mee. Uh, het kan niet altijd goed zijn. Nu is het de laatste weken wat minder dan in, in voorgaande wedstrijden. Nou ja, dat, dat maak je als ploeg gewoon mee. Uh, soms heb je pieken, soms heb je dalen. Ja, dat gaan we weer. Dat is een beetje cliché. Maar zo werkt het nou eenmaal. En als je dan zo'n wedstrijd toch uh, in ieder geval voorstaat... En, en, en bezig bent te winnen... dan is het handig dat je publiek daar toch een beetje in, uh, in meewerkt. Je speelt benen thuis. Je hebt het voordeel van... Dat thuispubliek dat jou over het dode punt heen kan helpen. Maar in plaats daarvan keren ze zich tegen je. Ja. Dus daar zie je dus dat zelfs een geloutere speler als Jansen zich daardoor laat meeslepen. En uh, nou ja, uiteindelijk zitten de sporters toch ook gewoon met de gebakken peren. Ja. Omdat Vitesse niet wint, maar gelijk speelt. Ja. Dus gewoon de zoveelste keer dat ze koploper hadden kunnen worden. Hadden kunnen worden. Hadden, ja, voor ja. de vierde keer geloof ik. Ja. Al nou ja, maar iemand. kijk, dat is natuurlijk ook een beetje wat ik aan het begin zei. Hè? Dat uh, een koppositie pakken of kampioen worden, dat soort dingen, dat zijn toch, dat, ge dat, ge dat, ge dat geeft een andere dimensie. Binnen, en binnen Ja, dat is een drempel en dat geeft een ander soort uh, druk. En daar moet je mee leren omgaan. En Vitesse heeft daar nog wat moeite mee. Vorige week natuurlijk die nederlaag in, uh, in Venlo. En nu dan weer gelijk spelen. Maar aan de andere kant, ze staan er lekker bij. Ja, neem het Siske, neem het, Siske. kwalijk dat ze ervan genieten. Zeg, uh, uh, de, Ondertussen Veen, Daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. Jij was vandaag uh, zelf in, in Utrecht. Uh, was... Heerenveen echt zo goed? Want Wouters zei ja, maar dat kan ook een beetje vriendjespolitiek zijn dat hij van Barsten natuurlijk beschermt. Die zegt, ja, ze speelden hartstikke goed en van Barsten zegt ik ben blij met het goede spel. Wat, wat, wat is jouw oordeel vanaf het tribune? Ja, dat vind ik volkomen terecht. Zowel wat Wouters als wat van Barsten zegt, want Heerenveen speelde uitstekend en hebben ongelooflijk kansen gecreëerd. Wel vanuit de omschakeling overigens. Ze lieten Utrecht slim het spel maken, maar van daaruit kwamen ze diverse keren de vlijmscherm doorheen. Ja, ze hebben zoveel kansen gehad, ze hadden natuurlijk al lang eh, op voorsprong moeten komen. En dan had Utrecht een eigenlijk verloren wedstrijd gespeeld Utrecht had eigenlijk helemaal niet de macht vandaag. Maar dan komt die wissel, komt de kogel in het veld voor Gernd... en dan gebeurt er toch weer iets. Dat is een beetje een cult aan het worden, die Leon de Kogel. En binnen drie minuten dan ja, kogelt hij die bal echt vlamhard over de keeper heen... het doel in. En uh, drie minuten later dan schiet hij die rebound erin en staat er twee 1 Wordt het nog weer heel spannend trouwens. Maar uiteindelijk uh, pakken ze hem uh, dan toch, Utrecht. Maar ik kan me voorstellen dat uh, voor Van Basten dit dan wel weer een wedstrijd is geweest... waarin die de zogenaamde aanknopingspunten ziet, waarmee hij verder kan. Het, was trouwens, uh, het gebeurt niet vaak dat hij in dezelfde opstelling speelt. Volgens mij was het zelfs de eerste keer in deze uh, competitie. En ik denk dat hij hier wel mee doorgaat. En ja, wie weet levert het wat op in uh, de laatste thuiswedstrijd van de seizoen. Hmm. Want ja, het moet natuurlijk wel even wat gebeuren, hè? Ja, maar ik, zag in, uh, ik zag nu alweer zo'n stelling op, bij een van de landelijke dagbladen... waarbij 66% zegt, voor wat het waard is, dat hij de kerst niet gaat halen. Dan moeten ze wel opschieten, denk ik. Uh, volgende week Vitesse thuis, volgens mij, Veen. Ja. Heb jij het gevoel dat hij bungelt? Ja goed, Heerenveen is een complexe club hè, met veel stromingen. En... Maar toch heb ik het gevoel dat ook de, de belangrijkste tegenstroming... wel van mening is dat Van Barsten in ieder geval nog wat tijd gerund moet worden. En eh, als ik zo vrij mag zijn wil ik je dat Heerenveen ook wel aanraden. Want ik denk wel dat Van Barsten iets kan brengen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de zomer. Zijn alle goede spelers kwijtgeraakt. Hij moet zoeken met het materiaal dat hij heeft. En... Op een gegeven moment gaat het wel in elkaar vallen. en Misschien dat dat nu wel een beetje aan het gebeuren is. Maar ik zou het echt uitermate raar vinden als ze uh, voor kiezen om verbassten uit te gooien... en weer met iemand anders te gaan beginnen. Waarvan Acte. Dankjewel. Jeroen. Tot Morgen. de volgende keer. Dat was ons voetbalweek -einde. In Spanje is het weekende nog uh, niet voorbij. Uh, meestal scoort hij twee keer. We wachten op die tweede, Frank. Ja, als hij dat zou doen trouwens... dan zou dat zijn 200ste doelpunt in de Spaanse competitie zijn. Dus dan hebben we weer zo'n uh, cijfertje te pakken... Nu staat hij op 89 in het jaar 2012. Messi met de 3-1 die hij maakte voor Barcelona tegen Atletico Madrid. Falcao nu in balbezit voor Atletico. De man die de tegengoal maakte. De openingstreffer in dit duel. Hij staat voorin op een eiland bij Atletico. Dat een extra middenvelder heeft ingebracht. Diego Costa is naar de kant gegaan. En nu staat Falcao dus alleen voorin. Dat is niet erg, want de Colombiaan is een loper. Die wil graag ook de ruimte hebben voorin. En uh, dus moet hij daarvan kunnen profiteren. Maar Atletico heeft de bal een beetje weinig om daar echt van te kunnen profiteren. Barcelona is heer en meester. Daar waar Alexis Sanchez nu naar de kant gaat. En Thiago in de ploeg komt bij de ploeg van uh, Tito Villanova. En weer een nieuwe aanval opgebouwd wordt over de rechterkant nu. Met Adriano, de maker van de eerste goal van Barcelona. Een heerlijke uithaal met zijn linker. Dat is er toch ontzettend prettig als je een rechtsbek kunt neerzetten... die naar binnen kan trekken en dan zo hard kan schieten met zijn linker. Barcelona is aan het winnen van Atletico Madrid. We hebben nog een kwartier te spelen, het is drie. Voor uh, tophockeyers was het vandaag een uh, spannende dag. Ze waren veilingstukken, dat klinkt raar, maar het is echt waar. Uh, een veilingstuk voor een uh, nieuwe competitie in India, de Hockey India League... Is een competitie die uh, wordt gespeeld in de winter. Uh, vanaf uh, vanmorgen zaten verschillende hockeyers voor de computer... om die veiling uh, te volgen. Jaap Stokman die bleek de duurste Nederlander. Hij ging voor 68.000 dollar. Ging hij eruit en gaat hij spelen bij de JP Punjab Warriors. Wie wil dat niet? We waren vanmorgen bij hem. Laten we even luisteren. Dan heb je ook een beetje een idee hoe zo'n veiling gaat. Dit is het laatste gedeelte van die veiling die we live volgden met Stokman. 67,000. Eight if you want him now. I'm standing then. Sixty-eight, sixty-eight, I take nine. At sixty-eight, I'm with the Warriors. Sixty-nine, sir. quick. yes, no. At sixty-eight thousand. I'll take sixty-nine if you want him. All done with him then. Sixty-eight thousand. The bids with the Warriors at sixty-eight thousand. He goes, he goes. If you've all done with him. At sixty-eight thousand dollars. Thank you. 68, yes. Warriors, thank, you. thank you both here, thank you. Where ga I now to, Warriors. Ja, ik zat aan het begin te twijfelen, zou ik 15.000 of 20.000 als uh, base price doen? Maar <laughs> ja, dit had ik echt niet, uh, niet durven dromen. Ja, geweldig. Jaap Stokman, waar ga ik nu eigenlijk heen? Hoe die, hoe die zou reageren? Geweldig. Aan de lijn uh, Marcel Balkenstein en uh, Tim Jenneskens. Goedenavond, heren. Goedenavond. Uh, wie, heb ik, wie hoor ik nu? Marcel? Uh, Marcel, ja. ja. Tim, ben je er ook? Ja, ik ben er ook. Marcel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoeveel uh, heb jij gekost? Uh, 20.000 dollar. Oh, ja, dat is wel een verschil zeg met die 67.000. Of ben je er wel tevreden mee? Ja. Nou, goed, uiteindelijk. Hè, ik heb een minimumprijs ingezet van 20.000 dollar. En uh, uh, uiteindelijk word je daarvoor uh, voor geveild. Hmm. Nou, los daarvan, uh, denk ik dat het een unieke ervaring is om dit mee te maken in, een, uh, in een, het hockeyland uitstek. Dus... Nee, ik ben zeker tevreden. Ja, Tim, jij had het ook wel mee willen maken? Ja, nee, het is heel baal uiteindelijk dat je het niet hebt gehaald. Maar zeker wat Marcel zegt, dat is een unieke ervaring, denk ik, die je misschien één keer in je leven mee kunt maken. Om het zelf baal dat je niet meegegeven. Ja. Uh, hoeveel moest jij kosten, Tim? Ook twintig. Ik had wel ook al twintig. We hadden met een groep afgesproken om ons uh, allemaal twintig in te zetten. Dus uh, uh. jammer genoeg niet gehaald. Hoe hebben, jullie dat, uh, hoe hebben jullie het vanmorgen gevolgd? Op dezelfde manier, uh, Tim? Laat ik bij jou beginnen. Uh, ja, we nee, hebben ja, ook nog uh, contact gehad. Uh, Vanochtend toen wakker werd, uh, had ik met uh, Teun contact in welk team. En uh, toen ben ik zelf mee gaan kijken. En, uh, want ik zat ook redelijk uh, vroeg in de veiling al, tenminste al. Ik denk halverwege. Oh, dus ik uh, heb eigenlijk de eerste uren gevolgd. en uh, Ik zat met mijn ouders in Tilburg toen ben ik naar Amsterdam gereden. En heb ik via de telefoon met uh, Wouter Jolie en Jaap contact gehad. Hmm. Ja, en, maar, maar hoe gaat het dan? Want jij zegt het begint met twintig en dan komt jouw naam. Dan wordt dat dus ingezet ja. en, en biedt er dan helemaal niemand? Nee, ja, in dit, dit geval. Het uh, is dus bijna heel veel spelers. waren met volgens mij iets van uh, 95 buitenlandse spelers. En uh, uiteindelijk zouden er 50 zich uh, plaatsen. Uh, ja, ongeveer de helft zouden die niet doen. Hm. Ja, dus uh, bij, uh, bij 45 anderen is het ook zo. gegaan gaan 44 anderen. ja, balen. Want je bent de enige, ja, de enige van de tien, geloof ik, ook nog die niet gaat. Ja. Ja, ja dus, heb is jij weer? Ik ja. ja. kan er niet veel aan doen, hè? Ik heb ja. wel vaak een reserve geweest. Zo, ja, zwarte schaap. Ja, want ben je nu reserve dan? Nee, nee, nee. Oh. Maar bij zijn lieve spelers reserve. Ja, dus ja, en ja. ik op het einde, En nu, nu op het laatste moment jammer genoeg niet. Maar ja, kan er ja. niet veel aan doen. Niet veel aan, Marcel, hoe is het om een dure vaas te zijn? Ja, ah. zo voelt het en toch een beetje. Nee, ja, zo voelt het zo eigenlijk niet. Als ik gewoon, als ik kijk in ieder geval in mijn geval. Uh, Denk ik dat, het een, dat, de, dat de combinatie gewoon, van, ja, gewoon heel erg mooi is. Uh, ik ben niet voor, voor de bedragen gekocht zoals, zoals een Jaap Stok, een Stokman en een andere personen gekocht zijn. Dan komt er toch iets minder de nadruk op te liggen op het, op het lucratieve. Ik, uh, ik zie het ook dat als, een, als een unieke ervaring. En uh, het is mooi dat je er daarnaast ook nog een zakcentje aan overhoudt. Uh, oh. Ja, want wie krijgt dat geld? Uh, uiteindelijk gaat het naar de speler zelf. Dus het bedrag waarvoor je geveld wordt uh, is voor de speler. En uh, de kans bestaat, maar dat is ook aan de club zelf. Of dat er nog een gedeelte van, uh, van het bedrag waarvoor je geveild wordt, uh, al dan niet naar, uh, naar je club toe gaat. Ja, want oranje zwart was geloof ik niet. Uh, die waren geloof ik niet blij dat je die kant op ging. Met het risico blessures en de voorbereiding die je mist. Ja, nou goed, dat zijn altijd de discussies die je voert. Hè? Kijk, uh, uh, wij gaan nu naar India toe. Uh, Sander Baart, uh, uh, ook een collega van mij bij Oranje Zwart en ook uh, twee Pakistanse internationals gaan naar, naar India toe. Natuurlijk bestaat altijd de kans dat je geblesseerd raakt. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, jongens die, uh, die gaan skiën of uh, jongens die op vakantie gaan uh, of, of die gewoon thuis in Nederland trainen onder andere omstandigheden. Ja, ook daar bestaat de kans op blessures. En uh, één ding weet ik zeker, is dat als wij zonder een blessure terugkomen... dan zijn we toch de meest fitte van, uh, van heel de selectie, denk ik. Ja, je hebt wedstrijdritme in ieder geval. Uh, ja. Ja dat, kunt, ja, dat kan je niet, uh, niet ontkennen. Je gaat spelen bij Uttar Pradesh Wizards. Nou, daar heb je altijd ja. al een keer willen spelen, kan ik me voorstellen. Ja, ja echt wat, wat betreft de namen, uh, uh, geen idee natuurlijk. Uh, wat ik wel weet is dat we met, met vijf Nederlanders bij elkaar zitten en uh, dat Roland Oltman uh, de coach van het team is. Heeft dat een rol gespeeld uh, uh, ook nog voor je? V nou, maakt dat ja, het extra leuk? Denk. Ja, nou, uh, ik denk dat het leuk is om, uh, om, om sowieso met wat mensen te zitten die, uh, die je toch al kent. Uh, dan is uh, zeker met de Nederlanders onderling. Of er nou vijf zijn of, of, of drie maakt dat niet uit. Maar ik denk wel dat het mooi is. Ik denk dat je samen uh, uh, ja, of, ja, met z'n allen toch een, een hele mooie tijd tegemoet gaat mm. en ervan er, uh, gaan genieten. Ja, Tim ben je er nog? Ja, ja ik ben een aandachtig aan het luisteren naar het verhaal Marcel. Ja, ja, nou, niet te lang balen zou ik zeggen. Nee, nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk uh, wat ik al zeg, jammer dat ik niet ga, maar nou. ik vind het, uh, die andere spelers zeker, dat ik, ik uh, woon al vijf, jaar, uh, vijf en een half jaar met uh, Wout Jolie in huis, en dat die, die inderdaad ook voor een bedrag, een bedrag van 53.000 uh, dollar is geveld, dat vind ik alleen maar een compliment naar hem toe. Ja. Ik toch zien wat hij het afgelopen jaar heeft bereikt, denk Nou ja, zie het je. Volgend jaar weer een kans, hè? Geloof ik, toch? Ja, we moeten ja, moet kijken of het kan met het uh, programma richting het WK. Maar ja. Ja. we zullen wel zien. Ik denk dat het een unieke ervaring is die je misschien niet vaak meemaakt. Dus uh, ja. ik zal het wel proberen. Ik kan het me voorstellen. Nou, oké. Okay. Jij lekker op wintersport in de winter, Tim. Uh, Tim Linniskis, dank je wel. En Ma Marcel Balkenstein uh, geniet er ook vooral van daar in India. Dat gaat zeker lukken. Dank je wel. Goedenavond allebei. Oh, Goedemorgen. Sorry. Naar de wereldkampioenschappen zwemmen, die uh, zitten erop. De wereldkampioenschappen zwemmen korte baan, om precies te zijn. Op de slotdag was er nog een kans voor Joeri Verlinde om Nederland nog aan een medaille te helpen. Verslaggever Bob van der Tak zag de laatste wedstrijden in het 25 meter bad van Istanbul. Ook zijn derde finale plaats bij dit toernooi leverde Joeri Verlinde geen medaille op. Op de 200 meter vlinderslag moest de Nederlander genoegen nemen met de vijfde plaats. Voor Linde ging in de finale hard weg. Na 50 meter lag hij zelfs eerste en na 100 meter tweede. Maar dat moest hij bekopen in het restant van de race. Met een tijd van 1.53.49 bleef Voor Linde ruim een seconde verwijderd van het podium. De overwinning was voor de Japaner Kazuya Kaneda. Voor Nederland is het zo een toernooi geworden om snel te vergeten. Vier deelnemers, drie finale plaatsen, nul medailles. Internationaal gezien viel er op de laatste zwemdag in Istanbul nog wel genoeg te beleven. Ryan Lochti kreeg verrassend klop in de finale van de 200 meter rugslag. De Amerikaan lag lang aan de leiding, maar werd op de laatste meters voorbij door de Pool Radoslav Kavecki. Later pakte Lochti nog wel twee keer goud op de 100 meter wisselslag en met de Amerikaanse ploeg op de wisselslag Estafette. Daardoor kwam Lochti in totaal uit op zes keer goud, net als twee jaar geleden bij de vorige editie van het WK Kortebaan. Op de 100 meter vrije slag was er goud voor Rusland. Vladimir Morozov zwom de concurrentie op grote afstand... en pakte zo zijn tweede titel op dit toernooi. Een zwemmer om in de gaten te houden, Morozov. De best bezette en daardoor mooiste finale bij de vrouwen... was die op de 50 meter vrije slag. Winnares op deze afstand werd Alexandra Herasimenia. De Wit-Russische tikte aan voor Francesca Helsel... Janette Ottesen en Brita Steffen. En dus werd Herasimenia de opvolgster van Ranomi Kromovijojo die twee jaar geleden de titel pakte. Dat was Bob van der Tak. Ik uh, memoreer even dat Mourinho heeft gezegd... Uh, Frank Wieland luistert even mee... dat Real Madrid de titel kan vergeten. Zo zegt hij, het is een onmogelijke opgave... om uh, nu nog de titel te halen. Heeft u zojuist uh, gezegd Na nou, de 2-2 in eigen huis... tegen Espanyol, want als Barcelona wint... wordt het verschil 13 punten, geloof ik? 13 punten, inderdaad. En als Barcelona wint... wordt het verschil met de nummer 2-9. Want ze spelen tegen de nummer 2... en daar was het verschil uh, 6... En Adriano wordt gewisseld. Vandaar het applaus op de achtergrond in uh, Camp Nou. Uh, voor hem uh, logisch, omdat hij de prachtige 1-1 maakte. En uh, hij dus nu uh, naar de kant waar de wedstrijd al duidelijk gespeeld is. Barcelona temporiseert in balbezit. Speelt achter in de bal rustig rond. Wachtend tot Atletico bereid is om te happen. Atletico is daartoe bepaald niet bereid. En dus uh, gebeurt er bijzonder weinig. Thiago krijgt een gele kaart van overtreding waar misschien wel behandeling voor nodig is. Als uh, Koke daar uh, op de grond ligt na het duel krijgt de elleboog van Thiago in zijn uh, gezicht op zijn kaak. En daarmee... Uh, is de blessurebehandeling, oh die is heel kort. We gaan weer gewoon door met voetballen. 85 minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd. En ik heb het al gezegd, Atletico is deze wedstrijd aan het verliezen van Barcelona. Dat de koppositie nadrukkelijk verstevigt. Het is 3-1. Ja, een mooie wedstrijd in de Spaanse competitie. Er was ook een mooie in de Turkse competitie vanavond. De Stadsderby tussen Galatasaray en Venerbahçe. Hoe dat is afgelopen, dat vertel ik u zo meteen. Voor Dirk Kuyt is het de eerste keer dat hij die beladen derby meemaakt. Afgelopen zomer maakte hij de overstap van Liverpool naar Venerbahçe. Na Utrecht, Feyenoord en Liverpool lijkt het erop dat Kuyt ook in Istanbul het publiek voor zich weet te winnen. Martin Friesema die was in Istanbul en die vroeg Kuyt hoe hij de eerste maanden in Turkije eigenlijk vindt. Nou, het bevalt uh, tot nu uitstekend. Ik denk dat je zelf ook wel gezien hebt dat Istanbul een geweldige stad is. En uh, ja, wat betreft het weer hebben we ook niet te klagen. Het is nu wel wat koeler uh, als normaal, als een maandje terug. Maar uh, nog steeds uh, beter weer als in Nederland, denk ik. We hebben met Dirk Kuyt afgesproken in een visrestaurant aan de Bosporus. De eigenaar is een fanatieke supporter van de club. Kuyt komt hier regelmatig met zijn gezin. De familie Kuyt voelt zich dus al aardig thuis in Istanbul en de voetballer Kuyt ook. Na zes jaar uh, Liverpool uh, ben ik voor een nieuwe uitdaging gegaan en die is me eigenlijk uh, nog geen moment tegengevallen. Uh, uh, Fenerbahce is een, een hele grote club hier in Turkije uh, die ook uh, op Europees niveau nu uh, wat wil bewerkstelligen. Nou goed, in de competitie hebben we een beetje een slow start gehad waarin we in het begin wat punten hebben laten liggen. Maar dat komt denk ik ook voornamelijk doordat we toch wel uh, een behoorlijk nieuwe ploeg hebben met, uh, met acht, uh, acht nieuwe jongens. En uh, eigenlijk de laatste weken, laten we zeggen, misschien wel maanden, gaat het uh, elftal goed. Als dus je ook de mensen nu spreekt op straat over de wedstrijd van zondag, dan uh, hebben, hebben heel veel mensen het al aan hun hart van de, van de zenuwen. En dat is ook echt zo. Emotioneel zijn ze zeer betrokken en uh, ja, is niet normaal hoe, uh, hoe ze meeleven. Kuit, kuit, kuit. Olé, olé, olé! Kuit, kuit, kuit. olé. Kuit ligt goed bij de supporters van Fenerbahce. Hij scoort regelmatig en op zijn werklust valt niets aan te merken. Dan doe je het al snel goed bij een echte volksclub. Toch was een overgang van Liverpool naar Turkije voor velen een verrassing. Want Kuit zou toch teruggaan naar de volksclub van Nederland, Feyenoord. De contacten waren er wel, maar ze kwamen er niet uit. Ik heb absoluut geen, no hard feelings tegenover, uh, tegenover Feyenoord of wie dan ook binnen Feyenoord. Feyenoord uh, komt van een hele moeilijke periode. En heeft zich zeg maar, daar ontzettend goed uitgeknokt. Met het resultaat dat ze vorig jaar tweede zijn geworden. En het dit jaar weer gewoon ontzettend goed doen. Alleen ik heb voor mezelf bepaalde uh, voorwaarden gelegd die ik graag zou willen bewerkstelligen op het moment dat ik terug zou komen in een vroege stadium naar Feyenoord. En, en daar uh, bedoel jij mee dat het hele plaatje, plaatje toestandig goed moet zijn? Ja, dat jij denkt, hier valt ja. echt iets te halen. Ja, nou voor, voor mij, voor, voor mijn toekomst, uh, uh, veilig te stellen. En ook bijvoorbeeld, uh, om, om maar te denken, aan de toekomst zeg maar, na het voetballen. Uh, zat er ook bij inbegrepen. En, en ja, daar wilde ik iets, iets, iets meer uithalen En Feyenoord kon dat op dat moment niet. Waar ik alle respect en, en waardering ook voor had. En, en uh, goed, de antwoorden die ze mij gegeven hebben, ja, die heb ik geaccepteerd. Ik, ik, ik, ik vond het jammer. En zij vonden het jammer dat ik niet uh, op de voorwaarden naar Feyenoord kwam uh, die ik uh, gezegd had. ja En daarmee zeg jij eigenlijk, mensen die... Uh, naar mijn, die naar mijn switch, naar Fedorabadje kijken als uh, een soort van verraad naar Feyenoord. De waarheid is dus veel genuanceerder eigenlijk, zeg je. Ja, nee, het ligt heel anders. En daarom zeg ik ook dat de mensen met wie ik gesproken heb uh, bij Feyenoord precies weten hoe het zit. Ja. En ik, het is gewoon jammer dat uh, ja, bepaalde mensen in Nederland... Uh, ja, dat willen uh, zien als verraad of het enorm opkloppen en dat ik uh, ja, leugens verspreid. Ik ben gewoon Feyenoorder en ik zal altijd Feyenoorder blijven. En de, de droom om ooit terug te keren, die zal ik altijd blijven hebben. Vanavond speelt hij met Fendrobacche tegen aardsrivaal Galatasaray. Een soort ajax feyenoord in het kwadraat. De sympathie in Turkije ligt momenteel meer bij Galatasaray. Want Fendrobacche was in het seizoen 2010-2011 nadrukkelijk betrokken bij een omkopingsschandaal. Nog altijd lopen er processen tegen enkele bestuurders. Maar het Aziatische gedeelte van de stad heeft Fendrobacche dat al lang weer vergeven. Twee dingen zijn hier alles bepalend. Fendrobacche... En religie. Mijn vrouw was natuurlijk uh, hier eerder al op pad in Istanbul. En uh, ja, die was naar huizen geweest kijken op het moment dat ik nog uh, volop aan het EK uh, bezig was. Uh, en toen kwam ik hier om de huis te bekijken. En hadden we een schitterend mooi huis uh, gevonden. En toen. Uh, ja, toen, uh, toen liepen we de tuin in. Alles leek perfect? Ja, alles leek perfect. En toen begon uh, de imam te, te, te zingen eigenlijk, te, te, zijn gebed te doen. Ja, wat hier toch gebruikelijk is zes keer per dag. En dan, ja, ja, wat je door de weer... hele wijk uh, hoort, ja, via om, de speakers? Ja, om eerlijk te zijn, dan, dan schrik je natuurlijk wel een beetje. Maar aan de andere kant heeft het ook weer heel veel charme. En het feit dat, het, uh, ja, dat de mensen ook zeiden dat het dat went zo snel en dat hoort gewoon erbij... Ja, het... En dat ik ook dit soort dingen ja, in dit land weer mee mag maken, dat vind ik alleen maar mooi. Ja, Dirk Kuijts, Galatasaray, Fenerbahçe vanavond gespeeld Het werd 2-1 voor Galatasaray. Dirk Kuijts moest een kwartiertje voor tijd gewisseld worden vanwege een hamstring blessure. Of het ernstig is dat, is nog niet helemaal duidelijk. Even kijken of het, ja, het was allemaal al duidelijk in Camp Nou, Frank Wieland, Barcelona, Atletico Madrid. Ja, we zitten in extra tijd. En wat zei ook alweer over Messi, als hij scoorde, dan deed hij dat altijd hij in... Messi Messi meestal twee keer, ja. Ja, nou, dat heeft hij vandaag ook gewoon gedaan. Hij maakt de 3-1 en hij maakt de 4-1. Ongelooflijke fout van het centrale duo. Oh, daar komt de supporter het veld op die even wil knuffelen met Messi. Hij laat zich keurig van het veld afhalen vervolgens. Messi kijkt nog even om of hij inderdaad verdwijnt. En dan kunnen we weer gewoon doorvoetballen. In de blessuretijd van Barcelona tegen Atletico Madrid. Messi dus doelpunt nummer 90 in 2012. En we tellen nog eventjes door. En zijn 200ste competitiedoelpunt in de Spaanse competities. Hij maakte er zes in de eh, Segunda División. En hij maakte al die andere in de Primera División natuurlijk. En Barcelona gaat deze wedstrijd winnen. Want daar wordt afgevloten door Miguel Perez. 4-1 wordt het voor Barcelona. 9 punten is het verschil ten opzichte van tegenstander Atletico Madrid van vandaag. En 13 punten ten opzichte van Real Madrid. Gouden zaken doet Barcelona vandaag met Messi als een van de doelpuntenmakers. Falcao maakt er ook eentje, maar die kan ook niet op. Tegen die twee doelpunten van Messi en die goal van Busquets en Adriano. En dat betekent dat Barcelona met 4-1 wint van Atletico Madrid. Zitten we toch door het clublied van Barcelona heen te praten, Frank. Bijna heilig schennis, maar goed. Ja, goed. Je, ja. je kan je, je, af en toe... Ja, kan niet alles hebben op zijn naam. Zo is het Goed, dankjewel. Barcelona wint dus van Atletico Madrid... en gaat ruim aan kop op weg naar het kampioenschap. En dan Theo Bosch, trainer van FC Dordrecht. Een oud speler en trainer. Misschien is hij wel Mr. Vitesse. Hij kreeg een jaar geleden te horen dat hij alvleesklierkanker heeft. De afgelopen twaalf maanden stonden voor hem dan ook in het teken van het gevecht tegen die ziekte. Met Joep Schreuden praat Bosch openhartig over dit gevecht. Hij vertelt allereerst hoe het nu eigenlijk met hem gaat. Ja, na omstandigheden uh, wel redelijk, moet ik zeggen. Je ziet, uh, ik kan hier nog lopen en rondwandelen... Dat uh, hadden we een jaar geleden niet gedacht. Hè, met de voorspellingen die er toen waren. Dus uh, ja, ik zit nu volop in, uh, in, in chemo's. Dus ja, in ja, de omstandigheden kan ik alleen maar zeggen dat het redelijk gaat. Ben je moe? Uh, ben je, je hoort soms, ben je plotseling moe? Nee, ja. Nou ja, goed, vermoeidheid is wel een van de, van de, van de bijwerkingen en onderdelen. Van, uh, ook van deze chemo, moet ik zeggen. Maar op zich uh, kan ik redelijk functioneren. Je hebt dat twee van acht weken gehad? Twee van vier weken, ja. En ik heb uh, dertig bestralingen gehad. Dus elke, uh, elke dag een bestraling. Dus eigenlijk om in eerste instantie te zorgen dat, uh, dat, die, dat die tumor uh, niet gaat uitzaaien. Wat helaas wel gebeurd is. In mei uh, op vakantie kreeg ik wat meer pijn. En toen ben ik teruggekomen en toen zijn ze weer gaan scannen. en Toen bleek ik uitzaaien te hebben in mijn buikvlies... Ja, dat betekent dat er in het buikvlies ook kankercellen zitten. En, uh, en een vlekje op mijn longen. Dus uh, ja, dat was uh, een tegenvallen, omdat tot dan eigenlijk er nog in zat dat ze die hele Alvisvier weg zouden kunnen halen. En, uh, een soort is geïsoleerd bleef. Ja, ja, de statistieken zeggen dat, uh, uh, dat na een jaar er nog 30 procent is. Dus uh, nou, dat betekent uh, we zitten nu bijna een jaar verder, hè, volgende week. En, uh, dat betekent dat ik bij die 30% hoor. En uh, ja, over nog weer een jaar is er nog 10%. Dus ik moet zorgen dat ik daarbij hoor. Wel een vechter in ja, ja, je, je bent nooit een matje geweest. Ik wil zorgen dat het maximale eruit haalde. En ook in dit geval. Dat heb ik al in mijn carrière altijd gedaan. Hè? Het maximale eruit gehaald. Er zijn 2200 mensen bij wie al vleesklier is geconstateerd. Waarvan de meeste boven de 60 zijn, Theo. Jij bent 47. Ja. Dat heeft niks met geluk te maken met heel veel pech. Nou, in dit geval wel, ja. Dus uh, dat is ook zo. Ja, ik heb natuurlijk naar gevraagd, naar gekeken, hoe kan dat? Uh, maar het schijnt gewoon genetisch bepaald te zijn. Uh, dus uh, fout in je DNA, zoals ze zeggen. Ja. Er zijn er veel mensen, ja. dat merk je, die het moeilijk vinden om dan te vragen hoe gaat het met je. Ja, dat klopt. Dat moet je me eens iets over vertellen, hoe jij vindt dat je je... Uh, hoe moet dat? Snap jij dat mensen... Uh, daar moeite mee hebben. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Bedoel, eh, sommige of, mensen schrikken. Bedoel, eh, ja, ik eh, ben 20 kilo afgevallen. Hè, ja. Dus je ziet er eerst mensen wel eens kijken van. Uh, van oh, ja, dus, uh, en, en mensen als Jordania, heb je daar Ja. ja nou, ik moet zeggen, die ben ik twee of drie keer tegengekomen. En, ja, heel warm. Van Gaal, het uh, ja, zijn misschien raar, maar hoe, is de hoe gaat dat in de voetbalwereld? Nou ja, ik, ik ja, heb wel je react... verrast door reacties, of juist ja. niet? Ja, nou wil... ja, ik heb veel reacties gehad van, uh, van trainers. En dat is uh, toch fijn? Ja, dat is fijn, tuurlijk. Ik ja. uh, vind het wel. waardeer het wel als je van je collega's wat hoort. En het kan heel simpel zijn: door een sms'je of een telefoontje. Of, uh, en. Uh, maar er zijn wel mensen bij die, waar je heel veel meer hebt gehad waar je niks van hebt gehoord. En dat, dat, die, dat valt wel op. Dat vind ik wel raar. Ja. Mm. Ben je bang? Eh. Uh, Bang voor de dood bedoel je? Voor pijn? Nou, voor pijn wel. Ik bedoel. Uh, kinderen? De, nou ja, dat, dat wil ik zeggen. Ik denk dat uh, meer voor mijn omgeving. Uh, ja, daar, daar vind ik het wel uh, heel erg voor. Uh, ik heb natuurlijk kinderen van 20, 16 en nog een meisje van 8. Ja, als je daaraan denkt, dan. Uh, dan is het moeilijk. Ja. Voor mezelf niet. Nee. Ja. Ja. Nee, ik heb zoiets van, uh, op het moment dat het zover is, dan, uh, ja, dan, dan is het voor mij over. En de rest gaat door. En uh, ja, ik heb dan... Uh, en dat is dus het verkeerde DNA? Dat is het verkeerde DNA, ja. Punt. Pech gaat. Pech gaat. Ben je dan niet boos? Nee. Nee. Dat kan, hè? Ik ja. kan me voorstellen dat ja. je woedend bent. Nou, dat is een vraag die mevrouw me ook regelmatig oh. stelt. En, uh, Waarom ja, ik? Ja. ja, maar ja... Dit is een vraag waar ik geen antwoord op krijg van niemand. En, uh, dus ja, het is ook uh, een vraag die, uh, die onzinnig is. Want ja, wie moet boos zijn? Het is, uh, dit lichaam heeft me gebracht met wie ik nu ben. En Dat, dat, dat is zo. Ja, en het enige wat uh, dit lichaam nu doet, is me een beetje in de steek laten. En, uh, dat is wel jammer, want uh, dat had best 30 jaar later mogen gebeuren. Nou. Een openhartige Theo Bos, trainer van uh, FC Dordrecht. Mister Vitesse wordt hier ook wel genoemd tegen uh, Joep Schreuder. Goed, het is inmiddels uh, bijna vijf voor elf geworden. We naderen het einde van, uh, van deze uitzending. Het voetbalweekeinde leverde weer genoeg momenten op... om nog één keer te laten horen. En tussendoor waren er ook nog hoogtepunten bij het korfbal. Jawel, en het basketbal. Kortom, het sportweekeinde op Radio 1. Ik denk dat dit duel vooral de herinnering in zal gaan als het duel van het bandje van Buyuk met daarop de woorden respect. Dat toneelstukje uh, wat, uh, wat de scheidsrichter opvoert met zo'n bandje in zijn zak. Als, als, als hij vindt dat dit het toneelstukje is, dan geven wij met z'n allen het recht dat we dit uh, ook uh, elk weekend bij het amateurvoetbal zien. Daar komt Nijmars met de aanloop en ja hoor, in de linkerhoek, de keeper van Adel. Het Immers zet Feyenoord aan de leiding voor de tweede keer deze middag. ...deed door de rekening voor Peck Zwolle. Een prachtige paas met een omhaal van uh, Maher. Richting Elthidor. Eltidoor alleen richting de keeper. Wordt even aan de arm getrokken door Joey van der Berg. En er is maar één straf voor mogelijk. Rode kaart. Ergens bij de penalty stip wordt hij gekopt. en wordt hij ook binnengekopt. En is het uh, 1-0 voor uh, PSV. En is het dan de Jurgensen die dat doelpunt maakt? Daar blijkt het verdacht veel op. Nog 10 seconden te gaan. Balbezit PKC. Nog één keer die bal naar voren. Via Richard Kunst misschien. Nee, dan nog een... Balbezit, wissel naar Blauw-Wit. En dan fluit Richard Buis, de scheidsrechter. Blauw-Wit, PKC 24-24. En Molenga heeft plaatsgenomen achter de bal. En zo zou het na de 1-0 heel snel 2-0-core worden voor Utrecht. En dat wordt het niet, want de keeper redt. En de rebound is er dan toch in. Een... Via weer de kogel. nou oh, rood voor Martens Indy. Terwijl ik naar die herhaling zat te kijken, kijk, krijgt Martens Indy nog een rode kaart. Ajax op 1-0, maken Sim de Jong. En die vuist van Beugelsdijk treft het hoofd van Immers. Je kunt je afvragen of dit een bewuste actie is van Beugelsdijk... maar het ziet eruit als een soort van vuistslag. Chevalier zat ertussen en maakte 1-1. En nu is het 2-1 voor Vitesse. Is het 2-1 voor Vitesse en is het sjommer die je maakt. Die zit erin. Wat een driepunter, links van de driepuntlijn, de buiten. Ik zie hem een heel mooi balletje en daar moet uh, de definitieve beslissing in Jawel, Luc ook, die scoort. Komt uh, voor zijn rechtervoet en oh, wat een mooi goal! Wat een mooi goal! De bal in het strafselgebied, wordt geschoten, doelpunt 3-1, klaar. Nou, Boetje is nog met een gevoelig balletje en daar gaat hij er toch in. Het schot is van Duits en die bal gaat erin, die bal gaat erin voor RKC. De bal wordt onderweg van richting veranderd, het is Sander Duits die schoot in de echt... Laatste seconde van deze wedstrijd. Ja, dat was de sport op Radio 1 van het afgelopen week. En in het buitenland werd vanavond ook nog gevoetbald. Met name in Italië hadden we nog niet gemeld. Napoli is er voor eigen publiek niet in geslaagd om aan te haken bij Juventus. De koploper in de Serie A. De nummer drie zag de achterstand oplopen tot acht punten. Maar liefst. Door een verrassende nederlaag tegen Bologna. Thuis werd met 3-2 verloren. Dinsdag, het Sportgala. In België hebben ze dat al gedaan. Tom Bonen is voor de derde keer uh, sportman van het jaar geworden in België. Zijlster Evi van Akker won de verkiezing bij uh, de vrouwen. Brons medaille op de Olympische Spelen en de hockeyers. Vijfde op de Spelen bij de Sportploeg van het jaar. In Duitsland Robert Harting is daar sportman van het jaar geworden, olympisch kampioen kogelstoten. Bij de vrouwen, Magdalena Neuner. En de Duitse 8 is sportploeg van het jaar 2012 geworden in Duitsland. Dinsdag weten wij wat er in Nederland gebeurt. Goed, zo meteen het oog met Max van Wezel. Ik wens u nog een heel fijne avond. John Jansen van Galen, sorry. Dag. Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder.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 Doe het me niet op ja, uit? meneer, bent u bekend uh, met Lucky? Zeker, dat is een hele grote live ook met ja. heel veel leuke reclamefilms. Maar ja. ja. ik moet door! Ja, doe daarbij je? doe ik een openingsact met misschien wel flik vlak. Ga ik Vlak. door de, de hele. Nou, ga nu vast stemmen op stergoudenloekie.nl Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school.